S'morgens mee ontwaken als de spotvogel fluit. wie la la twilidine, zingt ieder het uit. Het juicht in de natuur als de spotvogel fluit. In een aardig klein huis aan de rand van de hei, ga ik zomers logeren, zo zorgloos en vrij. Zingt dan hoog in de bomen zo'n oolijke guit, dan weet ieder meteen dat de spotvogel fluit. Tralala, -da -da, twillie dat vrolijk geluid, doet als mee ontwaken als de spotvoer fluit. Tralala, twillie zingt <lacht> <saturation> ieder het uit, het juicht in de natuur als de spotvogel.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 en de natuur als de spot vol geveld. Aan de rand van de hei bij dat vriendelijke huis...